Raymond Seremer, het ns Na een, een winkelcentrum in de Russische stad... Kazan wordt gevreesd dat nog tientallen mensen onder het puin liggen. Er zijn gisteren duizenden vierkante meters in vlammen opgegaan... en een deel van het dak is ingestort. Het dodental staat volgens persbureau Interfax op vijf. Het hoofd van de regionale hulpdiensten zegt dat er mogelijk nog 25 mensen onder het puin liggen. Het winkelcentrum telt drie verdiepingen. Veenwinkeliers zouden na evacuatie terug zijn gegaan naar hun winkels om spullen weg te halen. En mogelijk zijn ze onder het puin terechtgekomen toen het dak instortte. Polen wil Amerikaanse kruisraketten kopen. Aanleiding is de oplopende spanning met Rusland. De Poolse minister van Defensie zegt dat de nieuwe onderzeeërs die Polen heeft aangeschaft... moeten worden uitgerust met Tomahawk kruisraketten. De NAVO houdt dit jaar oefeningen in Polen waaraan 10.000 militairen meedoen. Warschau wil ook een aantal oefeningen houden waaraan niet alleen militairen... maar ook regionale en lokale overheden meedoen.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 De man die in het Belgische Antwerpen zuur gooide in het gezicht van een supermarktmedewerkster is een 42-jarige jurist uit Amsterdam. Het schrijven de Belgische kranten. De man werd vorige week in Parijs opgepakt. Hij verscheen daar gisteren voor de rechtbank. Waar hij liet weten dat hij zich niet zou verzetten tegen een snelle uitlevering aan België. De Amsterdammer wordt ook verdacht van het sturen van dreigmails naar de supermarkt. En dan het weer. Veel zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen meer bewolking. En dan wordt het met 8 graden kouder dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. DFM. Verkeersupdate. Dit Verkeersupdate. is Dennis Mooij van de ANWB. Dit zijn de files van 3 kilometer of langer in de Randstad. A1 richting Amsterdam voor knop het Hoeverlagen 4 kilometer. Op de A2 richting Amsterdam staat voor het knooppunt Amstel 4 kilometer. De rechterreis ook is dicht, want er staat een kapotte vrachtwagen. Een ongeluk op de A4 Amsterdam Den Haag. Bij Hoge Maden nog 3 kilometer, de weg is wel weer vrij. A9 Alkmaar Amstelveen bij Batuverdorp 3. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Op de parallelbaan bij de Afrit Rotterdam Centrum is een ongeluk gebeurd. Daar is dan ook de rechterreis ook dicht. En er staat 3 kilometer file. Tot slot ook 3 kilometer op de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Tussen Gorkum en Lexmond.